De kikkerkoning. In een groot bos woonde een lief prinsesje in een wit marmeren paleis. Tussen de bomen borrelde een heldere bron die zo diep was dat je de bodem niet kon zien. In die bron wonen grote groene kikkers. Een van hen heette de kikkerkoning omdat hij een gouden kroontje droeg. Op hete zomerdagen was het bij de bron altijd koel. Cool. Het prinsesje kwam dan graag aan de rand van het water spelen met haar gouden bal. Gouden bal, ik vang je al in twee handen. In één hand. Oh, hemeltje. De bal is in de bron gevallen. Oh, nu ben ik mijn gouden bal kwijt. En het is mijn mooiste speelgoed. Oh, wat jammer. Hé, hey, wie is dat? Oh, dag hè? Dag, lieve prinsesje. Ik ben de kikkerkoning. Dag kikkerkoning. De bloempjes laten hun poepjes hangen, omdat je zo verdriet hebt. Waarom huil je? Oh kikkerkoning, mijn gouden bal is in de bron gevallen en nu ben ik hem kwijt. Ik kan hem niet meer pakken, de bron is veel te diep. Misschien kan ik voor je naar de bodem duiken en hem zoeken. Wat krijg ik van je? Als ik het doe. Oh, alles wat je maar wilt. Mijn diamanten kroontje, mijn paarlenhalsketting, mijn ring. Nou, zeg maar wat je het liefste hebt. Die stieraden kunnen me niet schelen. Maar ik wil graag bij je aan de tafel zitten. Van je gouden bordje eten. En je gouden bekertje drinken. Doe je het werk? Ja, ja, ja, ik, ik beloof het. Ga nu maar. Die domme kikker. Die denkt zeker dat hij van mijn bordje mag eten en dat hij in mijn bedje mag slapen. Als ik de bal heb, loop ik hard naar het paleis en laat ik hem staan. Oeh, daar hoor ik hem al. Alsjeblieft. eens eisje En maar één. Dankjewel, duur. dankjewel Kikkerkoning. Dag Kikkerkoning. Ik ga gauw naar huis. Goeiedag. Neem me mee. Maar het ondankbare prinsesje luisterde niet. Ze rende terug naar het paleis zonder aan haar belofte te denken. En ze was de kikkerkoning al helemaal vergeten toen ze bij het paleis aankwam. De kikkerkoning vergat de belofte echter niet. Met grote sprongen was hij eerst het prinsesje achterna gegaan. De sprongen werden hipjes. Zo nu en dan moest hij even rust in het gras. Maar hij gaf het niet op. Net voor het avondeten arriveerde de kikkerkoning op de trap van het Witmarmeren Paleis. Hoor je dat, vader? Er wordt geklopt. Ja, prinsesje. maar eens open doen. En maar, maar eens kijken wie daar is. Ik durf niet, vader. Ja, wat is dat voor onzin? Een koningsdochter hoeft nergens bang voor te zijn. Open de deur. Oh. Ja, wat is dat, kind? Een vieze kikker, vader. Een vieze kikker. We moeten een kikker nou het paleis doen. Het is de kikkerkoning. Hij heeft mijn gouden bal uit de bron gehaald. Ik had hem beloofd dat hij dan van mijn gouden bordje mocht eten en uit mijn gouden binkertje mocht drinken en in mijn gouden bedje mocht slapen. Jij moet je belofte houden, kind. Dat moet iedereen, en zeker een prinses. Ga en laat die kikker binnen. <lacht> Het prinsesje huilde toen ze de deur opendeed. Ze griezelde toen ze de glibberige kikker op tafel zette naast haar gouden bordje. Dat is maar heerlijk. Ja, ik ga niet zo, ik ga niet zo prins kijken, je bent beloofd, dat smaakt, dat smaakt, ik ben benieuwd naar je netje toe, ik ben heel geslaagd, ik wil slapen. Nee, nee vieze glibberige kikker, je mag niet in mijn heldere witte bedje slapen. De laken zouden helemaal vies worden. Nee, ik wil het niet. Ga weg. Ga weg, Engert. Jij moet doen wat je beloofd hebt, mijn lief dochtertje. Beloofd? maat, schuld. De prinses droeg toen de kikkerkoning naar haar slaapkamer. Daar zette ze hem in haar bedje en verborg haar hoofdje huilend in een kussen. Oh, oh wat heb ik nu spijt. Ik kwam maar dat die gouden bal nooit in de bron was gevallen. Snesje, huil niet zo. Je hoeft niet te huilen. Kijk maar eens om. Oh, oh, de kikker is in een prins veranderd. Wat een knappe prins. Dag, lieve prins. Dag, lieve prinsesje. Dat had je niet gedacht, hè. Een tovenaar betoverde mij in een kikker en jij alleen kon de vertovering verbreken. Dank je, lieve prinses. Toen het prinsesje wat ouder was geworden, volgden ze de kikkerkoning naar zijn land. Ze trouwden en werden koning en koningin. En toen ze kindertjes kregen, moesten die altijd vrieselijk lachen als hun vader speelde dat hij een kikker was. Want hij kon zo leuk kwaken. Luister maar. De Chinese nachtegaal. In China woonde eens een keizer in een paleis van lichtblauw porselein. Als de wind door de toren speelde, hoorde je pinkelende muziek. Het paleis was zo breekbaar dat de kamermeisjes heel voorzichtig moesten zijn wanneer ze er met een stofdoek bezig waren. Want anders. Oh, hé, hey, wat je lief! braken er zomaar stukjes af. Rond het paleis was een park zo mooi dat het in de wereld zijn weerga niet vond. In dat park, in een hoge gringo-boom, woonde de nachtegaal. Elke avond als de schemering viel, zong deze vogel zijn mooiste liedjes. Hij zong vooral voor de arme mensen, want de gringo-boom stond aan de rand van het park, ver van het paleis. De rijke mensen van de hofhouding van de keizer liepen nooit tot aan de rand van het park. Dat was nogal ver en van een lange wandeling werden ze moe. Op een dag riep de keizer zijn opperkamerheer. Hoe komt het, opperkamerheer, dat ik in een boek moet lezen dat in mijn park een beroemde vogel woont die zo kostelijk kan zingen? Wij weten waar je zo'n vogel nooit voorgesteld aan het hof. Een ernstig verzuim. Ga hem zoeken. Vanavond moet de nachtigen een concert geven in de glazen zaal van mijn paleis. Ik zal de vogel een uitnodiging zenden, maar tenminste wanneer ik er slaag het diertje te vinden. Je moet hem vinden. Als je het niet lukt. ...krijg je vanavond voor straf rauwe uien met slagroom te eten. Hoe vind jij dat? De, vreselijk, bijesteed, ik ran al. De opperkamerheer riep de leden van de hofhouding bij elkaar... ...en vroeg wie er ooit van die wonderlijke vogel had gehoord. Maar niemand kende het schone gefluit van de nachtegaal. In opperste wanhoop besloot hij naar de keuken te gaan... ...om te zeggen dat het keukenmeisje... ...maar een hele kleine portie rauwe uien en slagroom voor hem moest klaarmaken. Maar tot zijn verrassing hoorde hij van het keukenmeisje... dat zij de wonderlijke vogel wel eens had horen zingen. Het was immers een arm meisje. Meisje, wees zo goed en breng mij bij de nachtegaal, wil je? Ik wil horen of dat beestje inderdaad zoiets bijzonders is. En de rauwe uien met slagroom maar even, wil je? De opperkamerheer had blaren op zijn voeten... toen hij bij de gringo-boom aankwam. Het schemerde al... En de nachtegaal begon te zingen. Het was zo mooi dat de opperkamerheer ontroerd toeluisterde. En bijna vergat de vogel uit te nodigen. Uh, uh, uh, uh, vogel, uh, daar zou ik bijna vergeten je uit te nodigen vanavond een concert voor de keizer te geven. Hij verwacht je in de glazen zaal van het porseleinen paleis. Het is mij een grote eer. Voor een keizer heb ik nog nooit gezongen. Maar ook een keizer is een mens en hij zal mijn liedjes daarom wel mooi vinden. Ik kom, ik beloof het u. In de glazen zaal, naast de keizerlijke troon, stond er een gouden stokje opgesteld. Daarop mocht de nachtegaal plaatsnemen toen het vogeltje zijn concert gaf. Het beestje zong zo mooi dat de keizer de tranen over de wangen rolde. Vet, kun je prachtig zingen. Blijf bij mij in het paleis. Ik geef mijn gouden pantoffel als beloning. Hang hem om je hals. Ik hou zo van mijn vrijheid, majesteit. Met een gouden pantoffel om mijn hals zou ik niet kunnen vliegen. Uw tranen zijn voor mij de grootste beloning. Ik zal graag elke avond voor u komen zingen. En zo gebeurde het. De nachtegaal kwam elke avond zingen. Steeds weer nieuwe liedjes. En alles zou tot een lengte van jaren zo zijn gebleven als de keizer niet een pakje had ontvangen. Opa kamerheer, maak dit pakje eens open. Het is een geschenk van mijn neef, de keizer van Japan. Kijk nou toch eens. Een nagemaakte gouden vogel, ingelegd met parelen en robijnen. Er is een sleuteltje bij. Je kunt de vogel opvinden. Dat zullen we eens gaan doen. De vogel zingt. Wat prachtig. Vergunt u mij een opmerking te mogen maken, majesteit. Het is een gouden nachtegaal en het geluid is van een vorstelijke schoonheid. Deze vogel past bij u. Vanavond zullen de vogels samen zingen. Wat zal dat heerlijk klinken? Die avond zongen de vogels gezamenlijk. Maar het klonk niet zo fraai als de keizer gedacht had. De gouden nachtegaal was een kunstvogel en kende maar één wijsje. De echte nachtegaal trillerde allerlei liedjes. Het paste niet bij elkaar. Het gekke was dat iedereen de gouden kunstvogel het mooist vond zingen. De echte nachtegaal was dan ook maar een klein grijs vogeltje. En al had dat niets met zijn stem te maken, het beestje werd toch verbannen uit het paleis van de keizer. Hij vloog terug naar de gringoboom en zong daar voor de arme mensen. In het paleis kweelde nu elke avond de kunstvogel. Hij zong zijn intonig liedje soms wel 34 keer op een avond. Op een avond rommelde er echter wat in de vogel. Iets. En daarna gaf de vogel geen geluid meer. Vreselijk. Ik kan s'avonds niet meer gaan slapen... wanneer ik het gezang van de gouden nachtegaal niet heb gehoord. Maak die vogel. Maar de kunstvogel was niet meer te maken. Zijn stem was gebroken. De keizer gaf opdracht dan maar de echte nachtegaal te gaan zoeken. Maar de echte nachtegaal hield zich schuil. Hij wilde niet meer zingen voor de keizer en de leden van het hof. Die moesten maar naar de kunstvogel luisteren, vond hij... De keizer werd ziek. Zo ziek, dat iedereen dacht dat hij wel niet meer beter zou worden. Oh, wat voel ik me ziek op elkaar, maar hier. Dat is de nachtegaal, maar hier. En dikke tranen biggelden over het gelaat van de keizer. Toen, opeens... Wat is dat? Oh, wat prachtig. Dat is de nachtegaal. Ik zat in het raam. Ik wist niet dat u zo ziek was. Nu ik hoorde dat u spijt heeft, wil ik weer komen zingen. Ik zal nu elke avond mijn liedjes voor u fluiten. De nachtegaal hield woord. Elke avond kwam het beestje zingen. En hij zong zo mooi dat de keizer snel beter werd. En nooit heeft de keizer weer een kunstvogel in huis willen hebben. Want een echte nachtegaal zingt veel mooier. In een rovershol in de bergen woonde Kleine Hans. Zijn moeder zorgde voor de rovers. Ze zetten de pot op het vuur en ruimden de stofnesten op in het rovershol. Lieve moeder, ik wou u wat vragen. Wat is het Kleine Hans, wat wil je weten? Zeg maar nu eens moeder, wie is mijn vader? Ach kind, je vader woont aan de andere kant van de bergen. In het dal met het kreupelhout. Waarom gaan we nooit naar hem toe? De rovers vinden dat niet goed. Ze hebben een hart van steen allemaal. Wat een akelige keel. Oeh, doe zeg dat niet zo hard als ze te horen. Klein Hans wist niet dat zijn moeder en hij geroofd waren door de rovers... ...toen ze een goede huismoeder nodig hadden om de pap voor het ontbijt te koken. Moeder, mag ik de rovers vragen of ik naar mijn vader mag? Dat mag volstrekt niet, kind. Ze zijn bang dat je zou verklappen waar hun rovershol is. Wees voorzichtig en praat nooit over je vader. Hans groeide op en hij werd groot en sterk... Toen hij negen jaar oud was, maakte hij uit een dikke tak een knuppel. Zo, een flinke knuppel. Zal de roverhoofdman er eens mee op zijn kop slaan? Toen de rovers thuis waren en om de tafel zaten, haalde Hans zijn knuppel tevoorschijn. Hé, hey, wat wil jij, jongen? Wil jij ook rover worden? Ik zie dat je daar een flinke knuppel hebt. Dat is een goed wapen voor een rover. Ik wil weten waar mijn vader woont. Zeg het me maar gauw, rooverhoofdman, anders geef je een klap met die knuppel. <lacht> een dapper kereltje. Jongen, daar steekt een goede rover in je. En nou wil ik weten waar ik mijn vader kan vinden. <lacht> Hier kan je hem vinden, onder de tafel. Daar, Oud pak hem. Oud gemeen. Toen Hans een jaar ouder was, was hij nog sterker geworden. Hij sneed opnieuw een knuppel, maar nu niet uit een dikke tak, maar uit een hele boom. De rovers kwamen die avond thuis met een vat wijn. Dat hadden ze gestolen. Ze dronken de ene kroes na de andere. Ze werden er wel slaperig van. Roof, roofman. Zeg maar nu waar ik mijn vader kan vinden. En een beetje gauw, anders geef ik je een klap met die knuppel. Dat grapje heb je al eens eerder geprobeerd. Moet ik je opnieuw een draai om je oren geven? Je past nog net onder de tafel. Maar Hans wachtte de oorveig niet af. Hij pakte zijn knuppel en... Hé hey, jongetje, je mag je baas niet zomaar slaan. Jij bent de onderrover overal -over zeker, hè? Wacht maar, wacht maar even op een mooie knuppel. Nee, sowieso, een gevaarlijk knaapje. Was op, mannen, hij is zo sterk als je beer. De rovers wachtten de klap met de knuppel niet af... maar namen eilings de vlucht voor die sterke Hans. Zo, moeder... En dan nou kunnen we mijn vader gaan opzoeken. Je bent erg dapper, jongen. Kom, we nemen een zak vol goud van de rovers mee. Ik heb er jaren voor gewerkt, dus dat hebben we wel verdiend. Ze vertrokken en lieten het rovershol voorgoed achter zich. Opgewekt begonnen sterke Hans en zijn moeder de lange tocht naar huis. Dat was niet zo gemakkelijk, zo dwars door de bergen. Het is al avond, Hans. Waar moeten we slapen? Oh, ik, ik bouw wel even een onderdak voor de nacht. Maar je hebt geen stenen. we zijn toch in de bergen? Ik sta wel wat steen van de rotsen. Kijk. Wat ben jij toch sterk geworden, Hans. Hans bouwde een onderdak en ze sliepen heerlijk. De volgende dag vertrokken ze toen de zon opging. Maar ze kwamen niet ver. Een ravijn. Een spleet in de bergen. We kunnen niet verder. Er is geen brug... Wat moeten we nou doen? Nou, ik bouw toch een brug, moeder. Maar je hebt geen hout. Hier. Hier staat dennenbomen van moeder. Die trek ik even uit de grond. Kijk, dat doe ik zo. Gemakkelijk, hè? Is dat nog een mooie boom. Oh, je bent vreselijk sterk geworden, Hans. Jij bent vast de sterkste man van de wereld. Tja, dat geloof ik ook. Zo, en nou even de brug bouwen en dan kunnen we over dat ravijn. Toen ze over het ravijn waren, wandelden ze een poosje. Ze waren nog niet in het dal met het kreupelhout waar de vader van Hans woonde. Maar ze vorderden flink, tot een groot rotsblok hun de weg versperde. ach nou kunnen we niet verder. Niemand kan dat rotsblok wegduwen. Oh, wacht maar even, moeder. Klein kunstje. Ik heb die knuppel nog uit het roverzoel. Die zet ik onder het rotsblok en... Gaat al... Sterke Hans had met zijn grote kracht alle tegenslagen overwonnen Ze kwamen in het dal met het kreupelhout En Hans zag hoe zijn vader een pijpje rookte voor de deur van zijn huisje De begroeting was allerhartelijkst Wel, wel, wel, jongen Wat, wat ben jij groot en sterk geworden Kom in mijn huisje En ga zitten in de leunstoel daar maar Hans was reus dat het hele huisje instortte toen hij ging zitten. Dat is me ook wat. Ik, ik, ik ben natuurlijk wel blij dat, dat moeder en jij weer thuis zijn. Maar, maar nou hebben we niet eens meer een dak boven ons hoofd. Geef niets vader. We hebben een zak vol goudstukken. Geld genoeg om een nieuw huis te laten bouwen. Oh, maar dat verandert de zaak. Er werd een nieuw huis gebouwd waarin ze nog lang met hun drietjes bij elkaar gelukkig leefden. En als Hans bezig is hout te hakken, nou dan vliegen de spaandersje je om de oren.